Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een gasexplosie in een flat in Groningen is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de bewoonster van het pand. De hulpdiensten waren voor de explosie al bij het appartement... omdat er een melding was binnengekomen over een verward persoon. De vrouw had volgens de politie dolbewust de gaskraan opengezet. De brandweer besloot de woning te ventileren door een ruit in te slaan... waarna de explosie volgde. Er raakte geen omwonende gewond... De buren die thuis waren, waren voor de ontploffing al geëvacueerd. Politiemol Mark M. mag zich na de coronacrisis vrijwillig melden... om zijn gevangenisstraf van vijf jaar uit te zitten. M. verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie van de politie aan criminelen. Hij werd daar twee jaar geleden al voor veroordeeld... maar kwam toen vrij door een vormfout en vertrok naar Oekraïne. Onlangs is hij ook in hoge beroep veroordeeld... maar door de coronamaatregelen kan hij niet naar Nederland vliegen... Justitie heeft nu met hem afgesproken dat hij zich vrijwillig meldt als dat weer wel kan. Sportschoolketen Big Jim stapt naar de rechter om een snelle heropening van sportscholen af te dwingen. De rechtszaak tegen de staat dient op woensdag 20 mei. Sportscholen mogen vooralsnog pas op 1 september weer open, maar de branche denkt dat dat veel eerder kan. Minister Van Rijn noemt een openingsdatum van 1 juni onwaarschijnlijk. Hij zegt dat bij binnensporten druppelwolken kunnen ontstaan... die corona kunnen verspreiden. Bij een grote politieactie tegen hennephandel in de Waard in Gelderland... zijn onder meer voertuigen en opslagapparatuur in beslag genomen. Verder zijn er kluizen en verborgen ruimtes ontdekt. Wat daarin zat, is nog niet duidelijk. De politie deed invallen in loodsen en huizen in Maasdriel. Ook een huis in Den Bosch is doorzocht. Aan de politieactie deden zo'n honderd agenten mee. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en staat er nauwelijks wind. De temperatuur daalt naar min 1 tot 5 graden. Morgen trekken vanuit het westen buien over het land. Later op de dag klaart het op en wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dit is ZFM Het ritme van Zandvoort Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort Iets met Loogman uit Curaçao Nou, we zitten hier in Curaçao In Hotel Papagayo Het Beach Resort nou, Het is geweldig hier, het is prachtig weer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 Maak m'n oude ding boos, we kennen elkaar langer dan vandaag, dit is simpel Blijf liggen, breng je morgen met de auto, ging Keisha en Gucci, dus mhm mm Ik weet niet ik waarom je ontwerkt, je is dit voor one night? voel je, je mij night. nog zien morgenochtend, wanneer de zon schijnt? ben ik jouw sunshine? Night. Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwerkt, is dit voor one night? voel je mij nog, nog zien morgenochtend, wanneer de zon schijnt? ben ik jou sunshine? Night. Jouw zonneschijn, ochtends. Of stopt het? Ik weet, je hebt al lang genoeg van valse beloften. Dat is mijn tijd en geld in hoog, zo schaamteloos.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 Ben ik jouw sasha? Ik zie meer dan dit in ons weet niet waarom je ontwijt. Is dit voor een man? Wil je mij als iemand wanneer de zans Ben ik jouw Sunshine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 praat ook Nederlands. En het leuke is dat ook alle uh, uh, mensen uit Curaçao allemaal Nederlands praten. Dus het is best makkelijk communiceren hier. Makkelijker dan China bijvoorbeeld. Waar je, zeg maar, je niet echt kan communiceren met andere Chinezen. Wel met Nederlanders als je daarmee gaat. Maar je zit eigenlijk te wachten op een, uh, op een bedje.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 waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom yo pensaba weg? a tu leo? dime ¿Qué que ha pasado, pasado que ha pasado que ha pasado ¿Qué nadie eso era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 Esto era épico Baby, ¿qué ha pasado? ¿qué Wat pasado? Últimamente, ¿qué te ha dado? ¿qué Wat ha dado? Baby, ¿qué ha pasado? ¿qué Wat pasado?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 En uh, gisteren. Ik heb een kruk met te lage... Te lage krukken. Nee, ja. die doen mijn voeten. <laughs> de Siska kan de voetjes niet kwijt op de. Ik bijna net. <laughs> zeg, gemaakt voor mensen van twee meter en groter. Ja. Met hele, heulenlange lange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. Is helemaal nieuw. Heel mooi complex. En, uh...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 Ja, en er staat op hun shirts The Beach Where Nature Comes First. Nou, dat is mooi om te horen. Je He? hebt alleen maar alfa af zwakker. Ja, dat wordt geloofd. Dat mag. Denk ik. Hinotizado me tienes. Siempre pensando en tu fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. Con placerla me pidió una noche encima de mí, encima de mí como caballero. Se explota el Y yo que soy bien difícil para dar el brazo a Torsa Por le contesto Pero me mando una foto nube por supuesto Maar ik un par de tragos encima Acaban de bajarme una tarima Mandé dos mensajes directo por WhatsApp, en donde es que te veo, en donde es que tú estás, yo que jure que nunca iba a volverla a ver. Tú que me hiciste llorar, que hasta pensé en la muerte. Todas las tristezas y los dolores de cabeza. Por una noche de placer rompí una promesa. Mi papá con Blackella me pidió una noche encima de mí. Encima de mí, como caballero.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 Van Cumbra, Zela me pide una no. Ja, er staat hier een flinke bries. En inderdaad, het is net, dat zegt het is net een warme, rug rugstaat. Maar wel lekker. Ja. Wel de moeite waard, toch? Ik vind sowieso temperatuur en klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ook land, klant kan niet sterk op. Nee hè? Nee. Het is toch leuker dan de. Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <laughs> het is veel warmer dan de wintersport. Okay. Dus ik kies hiervoor. Ben je wel sportiever bezig tegendag? Ja, maar wij gaan ook elke morgen uh, sporten. Dus in de sportschool. Ja, het is een sportschool. Prachtige sportschool. Prachtige sportschool met allemaal vrolijke vriendelijke mensen. En uh, dat doen we dan uh, een uurtje, ruim een uurtje. En we hebben al gespind.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 Maar je kan niet alles met een kaart betalen en Het is wel zo, heel zo. grappig dat je 25 gulden wil je hebt. Ja. Dat wij zo voor de tepaten Ja. Ja. En het is weer heel raar om alles in gulden te, te horen. Ja. Het is ja. zeggen van uh, dat is 12 gulden. Ja. Hè? Zo, het is een hele snelle tocht. Ja, een de mobiele pin uit de maatje van de dame is kapot. Ja, deze Ze die van ons even te pakken. Dus dan gaan wij op de wetse manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, dan gaat het gaat het om. En wat je zeggen, ik ben nog achter de bar geweest ook. Wilt u het bonnetje erbij? Nee, hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Ja, zeker. Heel goed, zeg zeer bedankt. Van Van hetzelfde.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 No, we gaan er even over de nada. Aunque merite, yo te deseo el bien, pudiéndote hacer el mal, porque en estos tiempos que le fallen a ja. uno es normal. Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle. No me amas como antes, baby. ¿Qué pasó con tus detalles? Yo no sé lo ik te hice, pero perdóname si yo te fallé. Mírame niet los ojos, dime algo, no te calles. te tú te fuiste sin razón, pero uno crece aprendiendo Ik quisiera que estuvieras encima de en tu ropa Decisiones. Dime para allá, no dedicarte más canciones. Ya ni me molesta que te hablen miel en mí. Mi Siete que tú no estás a mí, me lleva las bendiciones. Este es tu mi error. Dice que no fui el dolor. Ahora para olvidarme de esto. No me ayuda ni el alcohol. Nadie a mí me las igual. Y eso me pone peor. Con que estate de olvidarte en mi cama sigue tu olor. Soy un infeliz, lo sé. Ay, él te quiere escribir, pero tu número. O el mal perro bebé, ojalá y tenemos Encima de mí en tu nuevo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 We zitten nu te wachten op het eten, althans, op het drinken, een rozeetje besteld. En uh, we gaan zo uh, lekker even wat eten. En we zitten nu te kijken naar de chicken sandwich, dames en heren. En dat is, uh, ja, dat is toch wel heel erg uh, prettig bij Playa portomari. Best dus wel te krijgen hier. Niet zo duur, nee, het valt echt mee. Het is al een knijterdruk. En dan komt hij. Met de, met de roze kijk dat is nog eens een timing nou ja, ik zeg even cheers daar gaat ie mm, heerlijk heerlijk ieder, het is in ieder geval warmer dan de uh, dan, dan de wintersport hè?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 ja, van zo'n land is het toch wel heel bijzonder, toch?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 Thank you.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 om te kijken hoe het geworden uh, is. Ja, ik werkte in januari en toen dacht ik, wat ga ik doen, ga ik een groot feest geven. Maar toen dacht ik, nee, ik ga liever gewoon dit doen. En uh, ik wilde eigenlijk van de zomer met het gezin, maar dat is echt niet te betalen. Hè. Dan ben je oh, ja. 10.000 euro kwijt ja. met z'n hier of zo. En dan en de pubers die denken, ja. dat je het dan, uh, die hoeven het werk niet te zien of waar ik een heb. Of, ja. uh, dat is niet goedkoop hier hè? Nee, het is duur. Ja ja, ja, ja. Wat komen jullie hier vaak? Ja, dit is voor mij de tweede keer en voor haar de eerste keer. Okay. Ik ja. heb de eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier. Ik maak videoprogramma's. Ja. Dus dat heb ik toegedaan en, en ja, je, op een andere manier ben je hier. En nu zijn we echt voor het eerst met z'n twee op vakantie. En waarvoor waar vertoeven jullie? In papakayo. Nee, ja, dat is bij uh, uh, Papakayo oh Oh ja, ja. Hoe ja. okay. lang blijven jullie nog? Naar ja, te doen maar oh, oké. Okay.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 Heerlijk eigenlijk, helemaal goed. Ja, hele goede goed. vlucht. Dankjewel. En uh, geniet er nog even van vanmiddag. En doe het rustig aan, hè? Joep. Oké, okay, bye bye. Ja. wie is deze beet? Meli, Mali Mali Mali, Waarom kreeg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Aji, Aji. Als ik de dunne je voor jou koop. Kom je dan bij me? Oh, oh. Zeg maar, blijf je dan bij me? Oh, oh. Kom je dan bij me? Oh, oh. Zeg maar, blijf je dan bij me? Oh, oh.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 Als de doel niet voor mij, kom dan kom ik bij je. En dan ben ik bij je. Dan kom ik bij je. En dan ben ik bij je. Het is toch altijd wel heel erg leuk, en sis.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 Uh, de dingen gaan doen die, uh, die moeten. Ik uh, noem het uh, een, een, een, een heerlijk eten. Misschien nog een wijntje erbij. Uh, misschien nog wat vrolijkheid. Je weet het niet, maar het gaat helemaal goed komen.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 Dus dat duurt een uurtje, denk ik. Zoiets, hè? Om toe rijden. dan drie zijn we nog in, dan vliegen we pas om half zeven. Nou, heb je dan van de tijd om wat te doen? Godzal. Lekker. En ze hebben geen zwembad op het vliegveld, dus dat is jammer. Maar het is wel een hele leuke trip geweest. En een bijzonder fijne vakantie. Lekker rustig. En ja, als je echt uit wil rusten, dan kunnen we.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 in flow. flow sesh sesh wish music in my low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 we hebben net het filmpje gezien van alle safety-instructions. we zijn reeds aan het uh, taxi naar, uh, naar de startbaan. Het tijdverschil is vijf uh, uur in Nederland. Dus het is in Nederland. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.